U gaat nu luisteren naar het beste van 20 jaar vergeten artiesten met Mike Winkelman. Gaan open. De muziek komt tot leven, de artiesten komen tot leven, in het radioprogramma Vergeet de artiesten van Mike Winkelman, deel het voort en laat ze voortleven. Ja, we gaan nu beginnen, Vergeten artiesten, met Mike Winkelman. De artiesten van toen zijn bijna vergeten.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 De zon nog dat is voor feen, want een beetje zonneschijn dat moet er zijn. Vergeten artiesten. Oh,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 Serie, are you one? Like a nice cup of tea in the morning. Mmm. Or to start the day you see. Yes, sir. And that's half but eleven. Well, my idea of happiness is a nice cup of tea. Of coffee. I like a nice cup <laughs> of tea with my... Vergeet de artiesten, dat mijn drinken komen. We gaan weer eens zo'n echt gezellig zangetje zingen. Mijne dames en heren.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 Ik hou van licht en zon, ik hou van vrolijkheid. Maar ik heb een eigenaardigheid. Klinkt misschien wat dwaas. Ik heb een fout, helaas. Een hobby waar beslist heel geen kwaad in zit. Het mooiste moment van heel de week is dit. Als ik zo in de toren zee.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 Zaterdag, dan ga ik in de toven, zaterdag, dan ga ik in het bad. Ik spat de kamer vol, altijd heb ik lood, eetbal in de week is mijn verstand op Zaterdag, dan ga ik in de toven, zaterdag, dan ga ik in het bad. Niet maandag, woensdag, niet donderdag of vrijdag, maar zaterdag ga ik in het bad. is gezond, als een jonge hond, geplikt de kamer in het rond, wijl het schuimend nacht, mij om de oren spant. Ik ruil mijn zinketijl, in mijn leven niet, voor een bakker, marmer of traniet. Wie ruilt die heet, straks tot verdriet. Zaterdag, dan ga ik in de tobe, zaterdag, dan ga ik in het bad. Ik spat de kamer vol, altijd heb ik loon, eenmaal in de week is mijn verstand omhoog. Zaterdag, dan ga ik in de tobe, zaterdag, dan ga ik in het bad. En niet maandag, in dinsdag, woensdag, niet donderdag of vrijdag, maar zaterdag ga ik in het bad. Meer. We zijn vrij, we zijn blij, het is een liefhebberij. En hier boven is het altijd mooi weer. De mop zijn weg en ons leed is voorbij. Voor zend zendt een haring met een uitje erbij. Wat Is vergeten, maar zijn we weer in de wolken van alle gevolgde knopen? Ik heb een klapet en een vogelkooi in mijn weekendhuisje in het kooi. heb een theepot en wat eetbaar rij in mijn weekendhuisje op de hei. Op een plank voor het raam, daar staat die portret Met wat bloemen eromheen gezet Ik heb alles wat ik hebben wou behalve jou Ik heb geen luxe badsalon Maar was me in een regenton Ik mix geen cocktails op de hei De waterpomp, die is vlakbij Concertbezoek geef ik cadeau Want s'avonds speelt men radio het is juist genoeg voor jou en mij, mijn weekendhuisje op de hei. Ik heb een hoop en een vogelgooi in mijn weekendhuisje in het gooi. Ik heb een theepot en wat eet in mijn weekendhuisje op de hei. Op een plank voor het rand, daar staat jouw portret met wat bloemen eromheen omheen gezet. Ik heb alles wat ik heb een halve halve jaar. Ik zoek me geen moderne vrouw, zo'n modepop verveelt zo gauw. Geen kind met peroxide haar en met zesmaal ander haar per jaar. Januari platina van Harlow, februari de goddelijke garbo. In maart en april dan ambitie ze misschien het kapsel dat zij van Marlijn heeft gezien. In mijn zwart, alle mee Wong, wie er lof zal dagenlang zwijmelend bezong. Mee West komt in juni en julia ligt John Crawford's verrukkelijke meisjesgezicht. Augustus, september is het burnintrek in trek. En als ze maar kon en het was niet te gek. Dan was in oktober haar mode groen. Terwijl in november knalrood het zou doen. December heeft zijn bevlieging voor blauw Waarschijnlijk het geval van de heersende kou Geen nageltjes knalrood gelakt Of schoenen meters hoog gehakt Ik zoek een vrouwencameraad Die met me door het leven gaat heb een klabet en een vogelkooi In mijn weekendhuisje in het gooi ik heb een theepot en wat heeft gereikt in mijn weekendhuisje op de hei. Op een plank voor het raam, daar staat jouw portret met wat bloemen omheen gezet. Ik heb alles wat ik hebben wou, daar hebben we Luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. Heerlijk hè, die oude muziek. We moeten afscheid nemen, kinderen, het is voorbij. Een droom waarvan de dichter zegt, zo jong als ze mij. Wij beiden wisten dat het uur zou komen. Het leven is nou eenmaal zo, je kan niet altijd dromen. Een mensenlood zat klaar en hard, bij de aanvang reeds geschreven. Er is een komen en een gaan, bij al wat is in te leven. Adieu, kleine meid, afscheid nemen doet pijn. Adieu, kleine meid, maar dit zo moeten zijn. Maar wel, kleine meid, onze bron is voorbij. Maar wel, kleine meid, denk nog eenmaal aan mij. Adiós mond, ik zie al lippen beven. De laatste keuze is alles, maar wat ik je al kan geven. Adieu kleine meid, afscheid nemen doet pijn. Adieu kleine meid, dat lippen zo moeten zijn. Wat ik ook kan geven. Adieu, kleine meid. Afscheid nemen doet fijn. je kleine meid. Het heeft zo moeten zijn. Laat u dit lied verhalen, het stond eens in een trots kasteel Van vreulijke Nots van Balen Vertolkte Bach en Dosti, want ze speelden slensplasie voor graven en baronnen met een speukje reumatie. De De ging ter ziele, wat zij wel aan Bach verdiende En de piano werd verkocht, alleen de stemmer griende een leraar kocht een instrument, een pedagogisch man. En, en speelde voor de Jan, daar ligt een kilmin waterjan. Zegt en je het uit... niet? Mot in zijn lang haar kwam Waarna dit oud klavier Door een vedutie in een paar kwam En uit het oude karkas klonk het ritme van de hand En vaak viel er een glaasje op Dat sprong eens naar kapot Die baard ging failliet En de portier kocht voor twee knaken Het oude instrument Om een konijnenhok te maken de snaren die te zitten onderin dat oude ding. Daar binnen nu konijnen, en dan zegt de eens naar Zeg jij het? Op het piano, een heel aardig ding, maar speelde joh op, op die oude piano, dan was het verdiend op de wereld. Snap? Hoe is het ermee? Nou, wat zal ik u zeggen, juffrouw? Ik ben weer opgeknapt, hoor. Maar ik was er anders lelijk aan toe, juffrouw. Gom, gom, gom, wat was ik verkouden. En hoesten, juffrouw, hoesten. Maar ik ben er niet mee door blijven lopen. Ik ben naar een apotheek gegaan. Ik zeg, meneer de apotheek, heeft u ook een middeltje voor de hoest? Toen zegt hij zeker, dame, wat voor een middeltje wenst u? Ik zeg nou, ik zal je stukje voorhoesten, dan weet je het wel. Ach ja, die mannen hè, zijn zo eigenwijs. Maar als mijn eigenwijs is, zeg ik maar, ja meneer, het is het heus. heus, meneer. Wij zijn toch zo schuchter, we zijn zo verlegen. Ja meneer. Echt? Ja meneer. Wij roddelen nooit, want dat staat ons zo tegen, ja meneer. Echt meneer? Ja meneer. Mijn buurvrouw die moet zo vergeetachtig wezen. O oh, mens, ja dat heb ik in het buurblad gelezen. De stofzuigerman kwam de stofzuiger halen, omdat ze wel zuigt, maar vergeet te betalen. Ja meneer? Ja, meneer. Heus meneer? Echt meneer? Ja meneer? Oh, je versnipt, oh je versnapt. Schijnt toch uit. Ik lach beslapt. Oh, wow. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, meneer. Oh mensje, vrouw Groen heeft alweer een nieuw hoedje. Ja, meneer. Echt? Ja, meneer. Dat is veel te chic voor zo'n lijst met een knoetje. Ja, meneer. Echt meneer? Ja, meneer. Ze loopt in een bondpels van 70 gulden. Ik zeg maar, die kleedt zich nog goed van de schulden. En zeven japonnen, gloednieuw alle jaren. Dat zal ze op het ondergoed uit moeten sparen. Ja meneer, heus meneer, echt meneer. Ja meneer, oh juffersnip, Snip, oh juffer nou toch uit, ik lach me slap. Oh oh oh oh oh, ja meneer. Van Salte zijn dochter moet medium wezen. Ja meneer. Werkelijk. Ja meneer. Die loopt soms bij Nacht in de Toekomst te lezen. Ja meneer. Heus meneer. Ja meneer. Vannacht stond ze drie uren lang in de stoep. En toen heeft ze dat ze een geest opgeroepen. Haar pa was zo kwaad op die geest moet u weten. Want die had bij het weggaan zijn bolhoed vergeten. Ja meneer. Heus meneer. Echt meneer? Ja meneer. Oh juffersnip, oh juffersnaps, snaps, geen nou uit, ik lach me slap. Oh. Oh ja meneer. <laughs> uh, ik ben André Visser en oude muziek komt tot leven via Mike Winkelmans vergeet artiesten. En die luisteren het u elke week via internet www.vergetenartiesten.nl. Elke week een lust voor het oor. bin ich 70 schon, das macht gar nicht. Ich hab die allerschönste Beine von der Welt, verdiene ein Massageld, das macht gar nicht. Ben zo moe, ben zo moe, ben zo moe. Je suis très fatigué, fatigué, fatigué. Wil niet meer op tournee, op tournee, op tournee. Want dat valt heus niet meer. Achter Achterheed in het Frans derrière, Wil weer terug naar de folie berger.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 Verblijt, aan mijn liefseeltijd, ach die tijd Je droomde zo wat En je aanbad Je eerste schat Je was nog jong en bleu En zij zo bleu en jong was naar les Aan een vogel zat. Met haar hand In mijn hand Zaten wij hand in hand Zo charmant En galant en ons hart stond in brand. En de man keek ons aan uit een wolkje vandaan. In het riet klonk er niet, piep, piep, bied, piep, piep. Ik zei: schat, zij, zij, schat. En zo praten wij van. Ik zei hem, zij, zij, hem. En toen zeiden we hem. Met mijn hand in haar hand, en haar hand in mijn hand. En zo zaten wij daar hand in hand. We keken naar de lucht, en zuchten samen zucht. En ik dacht, mijn huiswerk werd oh plato en zo, en A2O. Je bent dan zonder zorg: het eind van het liedje wordt. Drie voor vlijt, op je schoolrapport.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 Kwam, toen zei me de voorier. Doe jij je burgervakje uit en kom de eens hier. Hij gaf me toen van allerhand de hele zaak compleet. Maar toen ik zo wakker werd, ontslaatte ik een greep. O oh, sergeant ze hebben me sokken gestolen. O oh, sergeant ze hebben me schoenen gepikt.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 Ze hebben mijn sokken gestolen, o oh, sergeant. Ze hebben me schoenen gepikt. Mijn poetjes zijn verdwenen. En nu zien ze mijn blote benen. Ze hebben het in de sectie op mij gemikt. Er zit niet anders op vandaag als er geblazen wordt. Dat ik in mijn burgerpakkie ga op het kompis rapport. Sergeant, doe help me uit de brand, dan sta ik niet voor gek. Och, maak me dan maar kamerwacht, dan hou ik me gedekt.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 Maar ik voel me best, juffrouw, is met u. Ik dank u voor de belangstelling, jevrouw. Maar u ziet er zo voortreffelijk uit. Ach, ik ben zo blij dat komt. Ik heb vandaag een aangezichtskaart gekregen van mijn man. Die is een week naar veen om te vissen. Een week? Ja, dat moest wel. Er komt de veren van onze Lijumeau moesten een keer bijgevuld worden. Nou, ik keer eerst zijn helft weggestuurd. is hij een week naar, naar En Als mijn helft aan de beurt is, ga ik naar de Riviera. Oh, oh, oh. Wat leuk, jevrouw. Maar wat gezellig dat uw man altijd een kaartje stuurt. hè? Ja, dat doet hij wel. Maar wat er met die posterijen aan de hand is, mevrouw, Die zijn zo in de war. Die kaart heeft een hele omweg gemaakt over Parijs. Parijs staat erop, ziet u dat? Ja. Dat is hè? Hé, hey, wat vreemd, ja. Ja. Yeah. Er staan ook zo'n rare toren ook op die kaartje, vrouw. Die is helemaal hol. Daar kijk je zo dwars doorheen. Dat is het uh, dorpskerkje van Klaasina natuurlijk. Oh. Ja. Zeg je vrouw, kijk eens, heb je gelezen wat eronder staat? Toer de Eiffel. Dat is Fries. Oh. Nou ja, je wel hoe het is, is het hoor. Wij gaan gezellig samen veertien dagen naar de Riviera. Ach, ik verheug me zo. Ik ook. Ik heb van mijn man zo'n leuk cadeautje gekregen, jevrouw. Echt persoonlijk. Iets wat bij mij hoort, jevrouw. Een, uh, een bikini. Een bikini, ja. ja u weet nog wel wat een bikini is. Jawel, zo'n Berlijns badpak met twee zones en een stukje niemandsland. <lacht> oh, ik heb mijn man ook zo'n leuk cadeau gegeven. Een elektrisch scheerapparaat. Het beste wat ik krijgen kon, ik zeg het merk niet, anders denken ze dat je reclame staat te maken. En ze voelen toch wel dat ik het over een filicheef heb, dus dat is helemaal niet ja. Maar ik kreeg van mijn man zoiets persoonlijks wat ik echt nodig had voor mijn weder. Nylons? Ja, nee, ontharingzal. Oh. oh, je vrouw, ik moet je nog wat vertellen. Ja. Yeah was gisteravond op een zitten? Met To. Ach, To was jarig. To was jarig, ja, de engel. <laughs> ja, ze had met een kaartje gestuurd en ze "Hij kom gezellig met je man. We maken een klein feestje zo met elkaar. En ach, we houden het wat intiem. We vragen niet iedereen, want we passen allemaal niet zo goed bij elkaar. Maar, uh, <laughs> maar mijn man en ik zijn gegaan. Oh, wij gaan nooit naar verjaardagen, We eten thuis goed. <laughs> voor u, jevrouw, maar wij gaan niet naar een verjaarpartij om te eten. Nee, maar als je er eenmaal zit, nas je mee, <lacht> dan... Nee, mevrouw, de zaken liggen anders. De mensen die vragen ons om ons, weet u wel, als wij zo ergens binnenkomen, nou, dan beginnen de mensen te gillen van het lachen. Ja, jullie zijn ook een gek stel, hoor. <lacht> nee, mevrouw, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, als wij binnenkomen, dan zeggen de mensen, kijk, daar heijen ze! Daar heijen ze? Wie zegt dat nou, daar heijen ze? Ja, dat zeg ik, wat moet ik dan zeggen? Daar heeft je ze. <lacht> nou ja, dat is onzin, vrouw. In ieder geval, het is een reuze leuke avond geworden, zo gezellig. Ik heb nog een uh, persoonlijk succesje ook geboekt. Met uw bikini? Ja, <lacht> ja jevrouw, met mijn bikini. Ik heb mijn bikini aangetrokken en een hoge hoed opgezet, is nou goed. Nee, je vrouw, het ligt meer op een artistiek vlak. Oh. Weet u, ik heb een mop verteld. U? Huh? Ja, ik, ja. Ik heb een mop verteld. Vindt u dat zo gek? Nou, gek niet, maar het is niet iedereen gegeven om moppen te vertellen. Nee, dat ben ik wel met u eens, je vrouw. Het is ook niet iedereen gegeven om een mop te begrijpen. <tie> nou, laat ik u wat vertellen, je vrouw. Het was zo leuk. Mijn Adam, die lag blauw. Ja, er was genoeg te drinken, de volgende. U weet van wat ik bedoel, juffrouw, maar niet dat. U weet, mijn man, dat is een, is een liefhebber. Ja, dat is in de buurt bekend. Nee, juffrouw, mijn man is een liefhebber van echte droge. Sherry en zo. Oh, humor. Oh, humor. Ja, humor. Zeg wat maar, ik zeg wel. Wil ik toch maar plezier vertellen? Nee. Huh? Oké, okay, die mensen zijn voor hun plezier uit. Ja, ik kan mensen. Nou ja, het is toch te proberen, nietwaar? Ja. Hier, maar, hè? Ja. <laughs> ja, misschien lacht er iemand. Misschien niet, dat weet je nog. Nee. Ik heb natuurlijk wel kansen, er iemand lacht niet. <lacht> <lacht> nou, uh, zal ik hem aan? Ja, ga uw gang maar. Ik sta hier in blijde verwachting. Ik hoor <lacht> Ik een heel leuk mopje, een schattig mopje. Uh, hoe begint u ook weer? Oh ja. Er lopen twee Amerikaanse soldaten in Amsterdam op het Begijnenhof. Ja, ja wat ha, oh, ja, ha, ha, ha. Als u nou zo begint, kan het toch nooit meer wat worden, juffrouw? Oh nee? Wel nee. Waarom niet? Twee Amerikaanse soldaten lopen op het Begijnenhof. Ja, ze zijn achterlijk, ze gaan naar het Begijnenhof. De... Waar moeten ze dan lopen? Ach, dat weet ik niet. Op het Rembrandtsplein of zo, maar toch niet op het Begijn of, dat, dat, dat kan ze... toch een kind. Dat heeft er toch niks mee je te kunt wel maken? Dat is verbaasd. Ik wil daar te laten lopen op het Rembrandtsplein, maar niet op het Begijn. Hé, hé, hé, hé! Nou, gaat uw gang maar. Ik heb hier mijn eigen hoekje, was dat. Doe maar een plezier, juffrouw. En schijnen wij hebben die interrupties. Vind ik helemaal niet leuk. Laat je mij de mop rustig vertellen. Goed, rustig dan. Ja, heel rustig, mevrouw. Bah, waar is dat nou voor nodig? Ja, het is toch zeker zo. Nou, luister nou even. Er loopt. Er, zie je nou. Nou ben ik in één helemaal uit mijn cadens. Een mot moet je lekker vertellen, juffrouw, met jus. Lekker met jus een mot vertellen, anders komt er niks van. Goed, nou komt hij met jus. Ja. Maak me nog verder niet zenuwachtig, laat me het me vertellen. Der, der, der loopt, der loopt er lopen twee. Er lopen, er lopen, er Die mensen krijgen platvoeten, die blijven. Stil maar nou toch even. Er lopen twee Amerikaanse soldaten in Amsterdam op het Begijnhof. Zegt de een tegen de ander. Arnold. Arnold, een Amerikaan die Arnold heet. Ja, ja, je vrouw Arnold, hoe moet die dan heten? Ach, oh, weet ik, Bill. Bill. Goed, je vrouw Bill. Hij zegt, uh, wij hebben vanavond uh, bottle party. Ja, dat kan niet. Hè? Waarom kan het De helft van de zaal verstaat geen Engels. Nou zegt u bottle party, denken die mensen wat even. Nou Wie zegt er nou bottle party? Ja, dat zeg ik, wat moet ik dan zeggen? Flessenfeestje. <lacht> Goed, je vrouw, u we hebt weer gelijk, ik zal het zeggen zoals u het wil. Hij zegt, we hebben vanavond een flessenfeestie. Hij zegt, <lacht> we nemen allemaal wat mee. Bill, die zorgt voor een fles cognac. Uh, Dirk, zorg voor een fles champagne. En de kok die brengt lekker wat zetbietjes mee. Toen zegt hij, en wat breng jij mee? Toen zegt hij, mijn broer. En, en hoe is nou die mop, juffrouw? Hoe de mop is. Yeah. Dat hoort u toch? Dat was de mop. Mijn broer. Is dat een mop? Ja, je vrouw is toch een mop, dat is een familiedrama. <laughs> Hé, hey, u hebt altijd van uw leuke opmerkingen, mevrouw. Als u dan zo goed bent, jevrouw, en u kan ook zo goed vertellen, hè. Vertelt u dan eens een keer een mop. Dan kan ik eens lachen. Ja, de beste moppen zijn altijd de dingen die echt gebeuren, jevrouw. Als ik u vertel wat mij van de week gebeurd is met mijn man, u gelooft het niet. Ik zit op een avond om hem te wachten. Om twaalf uur was hij niet thuis. Om één uur was hij niet thuis. Om twee uur was hij nog niet thuis, want hij had een uh, vergadering. Oh, een flessenvergadering, ja. Om half drie komt hij de trap op, nou, ik hoorde hem al stommel, ik denk, het is weer mis, hoor. En hij kwam binnen, ik zag het meteen, je vrouw, als een meloen. <lacht> ik zeg tegen hem, nou, maak maar geen smoesjes van de brug die dicht was, ik zie het al, je bent dronken, zegt hij. Ik dronk, hoe kom je erbij? Ik ben nuchter en helder van hoofd, kan je bewijzen dat ik niet dronken ben? Ik zeg, hoe dan? Toen zegt hij, zie je die kat die daar het raam binnenkomt? Die heeft maar één oog. Ik zeg, wat zeg je? Toen zegt hij, die kat die dat raam binnenkomt, heeft maar één oog. Ja, maar had die kat maar één oog? Wel, nee, maar die kat kwam het raam niet in. Die ging het raam uit. jij dat... oh. nou, ja, juffrouw, onzin. Begrijp u wel? De zaal lacht nou maar zo'n beetje uit beleefdheid. Yeah. <lacht> ja. Nou, ik kan er de mop niet van snappen. Nee, het is het oude liedje. Snip, snap, nooit wat snap, snapt Dan, Dan snip, snap, niet wat snap, snap. En snap, snap niet wat snip, snap. Als snip, snap, snap en snap, snap, snip verdwijnt en snip en snap begrip. Maar snap, snap niet te wat snip, snap. En snip, snap niet te wat snap, snap. Als snap, snip, snap en snip, snap, snap doen snip en snap geen klap. Voila.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 We hebben een koe op zolder, een grote cilinderkoe. aboe, aboe, aboe. Holder de bolder, we hebben een koe op zolder, een bonte koe, een hamsterkoe, aboe, aboe, aboe. Zij wordt op tijd gestofzuigd en gezimd. dat is voor de motten.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 Dat in het licht weer brandt, als op het lein, ze lichtjes weer aan branden gaan. En het is gezellig op het asfalt in de stad. En bij het liedoel zijn de blinden voor het rand vandaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje lieve Zo. Gavennen naar alle want als kinderen zo blij omdat het licht weer brandt. Als op het lechtse plein de lichtjes weer eens branden gaan, dan gaan we kijken naar het sprookje lieve we schaar.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 dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schaal. Zo warm in arm, jij en ik, lachende naar alle want Als kinderen zo blij, omdat het licht weer brandt Als op het plein de lichtjes weer eens branden gaan Dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schat De lichtjes weerens branden gaan, dan gaan we kijken naar het sprookje die we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 Ter rusten, wel te nacht. sluiten. Haar is en wel te rusten. Luisteraf, slaap er niet. Good enough and well for...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 Thank <laughs> you. in love, One in a million is blessed from above While of the sort romance I left it to fate I never took a chance, the odds were too great I've a conviction that I must be wrong Stranger than fiction, you happened along Though it's a million to one, it is true My one in a million is